Met Mart Grol. Goedemorgen. Het gaat beginnen. Rond deze tijd wordt het nieuwe kabinet... Jette geïnstalleerd door de koning... bij hem thuis op Paleis Huis ten Bos in Den Haag. Onze politiek verslaggever over wat er nu gaat gebeuren. We gaan straks zien dat alle nieuwe kabinetsleden... de eet of de belofte af gaan leggen. En daarna wordt de iconische bordesfoto genomen. En vanmiddag wordt dan echt officieel alles overgedragen... aan het nieuwe kabinet. En dan kan iedereen dus aan de slag... en is Rob Jette, onze nieuwe premier. Het is een ochtend van de schade opnemen... en bijkomen in Amsterdam na een flink Brand bij een gordijnwinkel in het zuiden van de hoofdstad. Daarbij viel afgelopen nacht ook een gewonde. De brand zou zijn ontstaan na een ontploffing... vertelt de brandweer bij Hart van Nederland. Mensen zouden een explosie hebben gehoord... waarvan uiteindelijk de brandweer snel heeft opgeschaald. Iemand heeft er ook ingeademd en die wordt gecontroleerd door de ambulance. De winkel is helemaal verwoest door het vuur. Ook een huis erboven heeft schade. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek... naar de dood van een man in Zwolle. Hij werd gisteravond op straat doodgeschoten. Er zijn nog veel vragen, zo is nog niet duidelijk wie de dode is en ook niet waarom er is geschoten. Voor zover bekend is ook nog niemand opgepakt. En we weten wanneer de visdeurbel in Utrecht weer open gaat over precies een week. Je kunt dan online weer live meekijken bij een sluis in Utrecht... en op een knopje drukken als je een vis ziet... zodat de sluiswachter vissen erdoor kan laten. Mensen van over de hele wereld die kijken altijd naar die stream. En er is volgens RTV Utrecht iemand die zo'n fan is van die visdeurbel... dat hij nu een tattoo ervan op zijn been heeft gezet. Het weer van Weerplaza, een mix van zon... Een wolken, soms een buitje en een stevige wind vandaag 8 tot 12 graden. Dan de verkeersinformatie van Flintmeister. Op dit moment staan er zes files. Ze zijn allemaal best wel kort. Eén file met een vertraging van 10 minuten. De rest is dus allemaal korter. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. tussen Arkel en Del, 3 kilometer vertraging 10 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Amersfoort naar MS bij 35,1. En de A12 van Arnhem naar Ede bij 107,6. Het is maandagochtend. Ben je erbij vandaag. Laat weten dat je aan het luisteren bent. En waar je op dit moment mee bezig bent. Misschien sta je haarmodel te feun omdat je op de foto moet. Met de koning op een bordes. Kan natuurlijk. Uh, of heb je net je werkschoenen aangedaan om naar buiten te stappen lek te gaan snoeien? Ja, of ben je van, uh, van het weekend helemaal kapot? Lig je er helemaal vanaf, maar was het wel een weekend om nooit te vergeten? Laat het weten, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup. Welkom to the one and only, the original. Dit is het foute uur! Starship, nothing's gonna stop us now tegenover Kim Wild's kids in America. Stem nu. Q-Music is proud to be fout. Helemaal eerst hakken, party animals. Fout to oh! Q-Music. Het is weg maandagochtend. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Goeiemorgen, goedemorgen. Goedemorgen dan Goeiemorgen, Goedemorgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Tommy Groenenstein, die is lekker onderweg. Die is monteur van ladderlift op fabrieken al uit Rijk. Die zegt: ik klok in, druk rondjes aan het knorren in de trekker met Q aan. Wanda Kloes die zegt ingeklokt vandaag op het werk Contractgesprekken. Kobus, uh, die is ingeklokt, weer een dagje op de heftruck. Fijne uitzending, nou ja, fijne heftruckdag. En Britt Kraakman, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ben je een beetje fit? Uh, ja, ik heb net met wel sport sports dus uh, ah, ik ben wel een beetje fit. Heel goed, ja, je stuurt namelijk afgelopen weekend mijn verjaardag gevierd, dan kan het alle kanten op, hè? Ja, ja dat kan je wel zeggen, ja. Het ja. was wel een goed feestje in ieder geval. <laughs> Oké, okay. uh, en je bent vandaag echt jarig? Ja, klopt. Um... Nou, dan ga ik voor je zingen natuurlijk. Om te beginnen wil je cowboy, draaiorgel, hardrock, RB, rock, samba, ska, terror of trap. Doe maar samba. Doe maar samba. Die wordt vaak gekozen, Samba. Mensen hebben vaak zin in samba op hun verjaardag. En. is er een jaar. hoera, hoera, dat kun je wel zien. Dat is Brit. beep. hoera! Maar zijn er, nu echt, zijn er nu echt alle festiviteiten achter de rug? Of gaat er nog getacteerd worden en zo? Ja, ik ga morgen ook weer op mijn werk. Dus ik ja? ben nu gemaakt om mijn boodschappen te halen voor oh. het taart. Maar uh, Lekker. Ja, alles is wel uh, gelukkig achter de rug. Alles is achter de rug. En uh, heb je, wat is het leukste dat je hebt meegemaakt dan in je verjaardagsweekend? Nou, uh, ja, ik heb uh, dit gekregen van mijn allerbeste vriendinnetje. Dus oh. super is I love it! Ja. Oh, dat is helemaal wat gek. <laughs> nou ja, uh, ik ga je ook nog een cadeautje geven. Namelijk uh, mijn koffiecup, die stuur ik op naar je. Nou, vond ik het wel leuk, geweldig. En voordat we ophangen, nog één ding. Een hele fijne dag. Ja, en in jouw geval? Een hele fijne verjaardag. Fijne <laughs> verjaardag! Fijne verjaardag! verjaardag. Dank Doei Brits. Doei. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland-Limbus loopt. Dat heel Holland-Limbus loopt. De kansen aan leven gewaar, de dag die moest komen en op de nacht. Alles waar ik wou, maar wat ik nooit kreeg, is de deur of de vroeg of de laat om mee. Wachten op succes en op die mooie dag, dat ik in de zon in de schermen laat. Die woon ik weer, beroemd dat ik vier, Dan nou toe heb ik al. Ik wacht in op de dat, dat heel Holland limpers Dat heel Holland limpers zo oh, Zoveel dieren zo zoveel energie. En aan er iemand die mij kent, zegt nou Soms heb ik je ik heb nog al dat dier. Met vies gezicht zat ik niet gelaas geneerd. Om kummel en eet ik de leerverkeer. Hij, ik vroeger maar door. Wachten op de van dat heel hoi aan blimpe sloeg. Dat heel hoi aan Wat er gebeurt met het daar? Mooier dan de rest? Op de buurt met een metropool of kist. Dan loop ik op een stroning en een It's... Zometeen een voorpret battle. Er zijn namelijk twee artiesten die vandaag in Nederland optreden. Uh, eentje in Amsterdam, eentje in Rotterdam. En daar gaan we even een battle mee doen. Uh, maar eerst wil ik weten, wil je zo meteen de Benga boys met Shalalalala. Shalalala. Draaien we niet zo vaak, deze. Ja, la la en daar tegenover heb ik Kate Ryan gezet met voyage voyage. voyage. Ja, dat draaien we ook niet zo vaak.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 Er is een NL-alert. Oh uh, we moeten de ramen sluiten. Bedankt, bief! Wat er ook gebeurt, volg jij NL-alert. En informeer anderen. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Gillette en Viener Scheermesjes 2 plus 2 gratis. alle Fadeo en Douche 2 plus 3 gratis. En nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.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 Stap nu over op het Altijd Alles netwerk en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Ook lekker voordelig? Vers gebakken vezelrijk vol korenbrood. Slechts 1,69 per stuk. En maatjesharing met uitjes, vier stuks voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Fans van Aldi.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 Ja, we hebben vandaag wolken, zon. Hier en daar nog wel kans op een buitje. En het waait hard bij een graad of 10. In het foutuur zometeen. MAG <laughs> Kalala in the morning. Dat was Christy. Ja, de Bengal Boys komen eraan. Maar eerst de verkeersinformatie van Flitmeister. Nou, twee files. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging is daar 14 minuten. En de A37 knoopt het holsloot richting Meppe. Tussen de Nederlandse grens en Duitsland. 1 kilometer vertraging is daar 6 minuten. q Music Menel Oeh. Vijf tegenover Take That. Wat wordt het? q sound with you.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 out of your queue music take me now baby here is i am pull me close try and understand desire is hunger is the fire I Cause the night. het fout uur in het fout uur. Met nu, voorpret The Battle. Nou, speciaal voor iedereen die nu nog druk is. Maar weet, vanavond Partytime concertje. Mika die treedt op in Rotterdam in Ahoy. En Jason Derulo die staat in Amsterdam in Ziggo Dome. Wat wordt het volgende nummer in het fout uur? Wordt dat Mika? Brown, Met Grace Kelly? Brown, of Jason Derulo? Rulo en Talk Dirty to Me. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op q Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Na deze prachtige ballad van Volumia. hou me vast. hou me vast. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt.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 Is dan alles wat ik wil Niemand weet waarom geluk soms weg waart. Niemand weet waarom die bloem verwelkt Niemand weet waarom jij de enige bent die ik vertrouw ik weet dat ik van je hou. Nou, hou me vast. Leg mijn hoofd niet op je schouder. Nou, hou me vast. Streel me zachtjes door mijn haar. Nou, me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. Je bij jou zijde.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 Het Foute Uur! Hey. Dit is het Foute Uur! Q-Music. I want to talk to you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 Little Freddy, mm -hmm. I've got an answer to my in Kelly hoorde je in het foutuur. Ik zie dat het foutuur ook veel vakantieplekken aanstaat. Rob Rode, die zegt... het foutuur staat hier in Benidorm aan... klaar om naar het strand te gaan. Caroline zegt... heerlijk het foutuur luisteren... aan het zwembad in Hooghada in Egypte. En Matthijs, die is uh, met vrienden... onderweg naar Wintersport. Met Freek, Ellis, Jan en Melvin. Nou ja, gezellig joh. Het volgende nummer in het foutuur... wordt dat ride Set Fred met aan sexy of ga je voor Los Del Rio met De Macarena. Klik op je favoriet that you whatever you want, whatever you want. music cosa buena baila tu cuerpo pa alegría macarena eh macarena ay baila tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo para dar la alegría cosa buena, buenas baila tu cuerpo alegría macarena eh macarena ay no don't you worry about my boyfriend the boy whose name is Vitorino i don't want him cuz then him friends por so fine anda tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para dar alegría y cosas buenas anda tu cuerpo alegría macarena macarena anda tu cuerpo alegría macarena tu cuerpo para dar alegría y cosas buenas anda tu cuerpo alegría macarena macarena Tu cuerpo para magarena, magarena, magarena, magarena, magarena, magarena, Tu cuerpo, find me, my name is macarena. I at the I always the world, to the world, to the world, to the world, Come join me, dance with me, and all you the the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 Ken je macarena dat gevoel dat je naar je tv schreeuwt nee niet doen maar dat die ander op tv je niet hoort nou dat overkwam ons allemaal op 23 februari 2010 So we nemen terug naar die dag in de Top 40 Classic. Mart komt eraan met het nieuws. Het nieuwe kabinet kan starten. Hoe was de ceremonie bij de koning? Hoor je zo meteen. En Afrojack Jack en Allo Black komen eraan. In My World...